Een Amerikaanse generaal zei dat er vooral behoefte is aan vliegtuigen waarmee precisieaanvallen kunnen worden uitgevoerd. Tuinders in het zuiden van het land dreigen met een rechtszaak tegen minister Kamp omdat hij niet langer werkvergunningen afgeeft voor Roemeense arbeiders. Kamp vindt dat het seizoenswerk als aardbeien plukken door Nederlandse werklozen moet worden gedaan. Als Kramp niet voor maandagmiddag 5 uur zijn beleid bijstelt, stappen de tuiners naar de rechter. Ze vinden dat hij niet midden in het seizoen het beleid kan veranderen. Het weer? Minima vannacht rond 3 graden. Aan de grond gaat het licht vriezen en lokaal kan een misbank ontstaan. Overdag in het noorden overwegend bewolkt, in het zuiden zon. In het noorden 13 graden, in het zuidoosten 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. En we gaan onmiddellijk van start met een aflevering van Uit het Nieuws. Want de heren hebben alle tijd in dit te korte uurtje nodig... Om van gedachten te wisselen. Max van Wezel is in gesprek met Alert Stikker, de oud-president-directeur van het scheepsbouwconcern RSV en ecoloog, vierde gisteren, 15 april, zijn 83ste verjaardag. Zo'n negen jaar geleden schoof hij aan in deze bijdrage van de NPS Alert Stikker en gastheer Max van Wezel. Uit het nieuws. Ik wens u een hele goede zondagavond. De Nederlandse huiskamers leren hem vooral kennen... dankzij de parlementaire enquêtecommissie... die de ondergang van het scheepsbouwconcern RSV onderzocht. Hij was een van de kroongetuigen... want hij was president-directeur van dat concern geweest. De jaren 70 en 80 hebben we het dan over. Maar een kleinere kring is ook een andere allard bekend. Naast ondernemer, filosoof gegrepen door het Taoïsme en het gedachtegoed van Teilhard de Chardin. Beide allert zijn hier te gast. Welkom allebei. Dank u zeer. Uh, zullen we toch maar even beginnen met de ondernemer uh, uh, allert -sticker? Dan groeien we langzaam naar de filosoof-denker uh, allert toe. Um, u heeft toegestaan aan dit gesprek mee te werken... onder de voorwaarde dat we het niet een uur lang over dat RSV-concern zouden hebben. Uh, dat zit u nog steeds dwars? Dat u voor veel mensen toch vooral bekend bent als uh, ja, de ex-topman van dat scheeptaalconcern? Nou, het zit mij niet dwars. Maar ik heb het gevoel dat het uh, zo lang geleden is... dat het niet meer zo vreselijk interessant is. Uh -huh. En uh, daarnaast ben ik met zoveel andere dingen bezig sinds 19... 84, Dus dat is bijna 20 jaar. En ik vind die laatste 20 jaar eigenlijk... Uh, voor wat mij betreft en misschien ook al wat, wat luisteraar betreft interessanter. Belangrijker jaren eigenlijk. Ja, daarmee poets ik niet weg wat er in het verleden gebeurd ja. is. Maar ik heb het gevoel dat dat langzaam een beetje uit de belangstelling is... en hoort te zijn. Hm. Ik ga er toch nog even op in met u welnemen. Uh, het was toen een enorm uh, drama. In mm. februari 1983 ja, viel het doek over een bedrijf dat gewoon... Heel erg belangrijk was geweest voor de Nederlandse economie, voor de Nederlandse werkgelegenheid. Uh, veel mensen kwamen op straat te staan, waaronder u zelf als topman. Uh, hoe ga je daarmee om de rest van je leven? Nou, ik denk dat voor iedereen, en dus ook voor mij, uh, zo'n moment altijd toch wel een, een vrij drastische, radicale overgang is van een druk, vol leven naar een, naar een passende leegte. En. Uh, ik heb dus het geluk gehad dat ik op dat moment uh, de tijd kon nemen... om mij te gaan verdiepen in iets wat me al lang bezig en waar ik nooit, nooit tijd voor had genomen of, of, uh, of uh, kunnen vinden. Een nadenken over de wereld? Nou nee, heel specifiek nadenken over uh, de vraag waarom Thea de Chardin... want u noemde die naam al, ja. in dat tijd uh, ongeveer 15 jaar in China gewoond heeft... en in zijn tijd veel gepubliceerd heeft... En die boeken ken ik ook allemaal, uh -huh. maar nooit het verband heeft gelegd met het taoïstische denken, uh -huh. het taoïstische filosofische denken. En in mijn vrije uren had ik in, in mij verdiept in beide denkers, de taoïstische filosofen en de, en, de en, zana, en kwam tot de ontdekking dat er zeer veel gelijkenis was tussen hun denken, hoewel vanuit een hele andere invalshoek waar het naartoe gekomen, en dat THA dat nooit ontdekt had. Dus toen ik dan voor die leegte stond, dacht ik, laat ik dat nou maar eens onderzoeken. En toen had ik mijn, een onderzoekonderwerp uh, waar ik mij ook in kon verdiepen. Mm -hmm. En waardoor ik uh, ja niet, niet mij verloren hoefde te voelen. Ik ga even met uw, uw curriculum vitae uh, na. Uh, ja, een glansrijke carrière in het bedrijfsleven vanaf begin jaren uh, 50 al. Uh, een van de topmannen van, heette toen al Axo? Toen ik uh, begon met te werken in die kringen, heette het Sikkens. Ja. Ik ben begonnen bij Sikkens lakfabrieken. In nee, Sassenheim. In nee, Sassenheim, dat ja. Dat snel weg. <laughs> en toen uh, Sikkens werd overgenomen door de Koninklijke Zout Ketjen. dat was toen KZK, heette dat. Ja. In 1967, denk ik, 66. Toen ben ik uh, in het kader van uitwisseling ben ik overgeplaatst... van directeur van de groep, want dat heette het toen... naar uh, directeur van de Koninklijke Zout in Hengelo... Ja. En kort daarna is dus de fusie met, uh, met uh, ACU geweest. Ja. Of eerst, nee, eerst met Orgenom, toen heette het KZO. En kort daarna met, met uh, ACU, toen heette het ACZO. En werd u, dat was in 1969, lid van de raad van bestuur daar bij ACZO. Ja. U heeft het toen laten ompraten, eigenlijk. Laten overhalen om de overstap naar de scheepsbouwsector te maken. Ja, um, dat had eigenlijk twee achtergronden, wat mij betreft. de eerste plaats dat ik mij altijd had voorgesteld. Om op mijn 55ste op te houden met dit, uh, dit soort werk en meer tijd te kunnen besteden aan andere dingen. Mm -hmm. En in de tweede plaats, omdat ik. Uh, ja, uh, Axel was, was een heel mooi en een, en, een, en een schitterend concern. Dat is het nu nog steeds. Maar ik zat daar, vond ik in Arnhem, in dat hoofdkantoor, een beetje geïsoleerd van de, van de werkelijke wereld. Mm -hmm. En uh, op dat moment had ik dus behoefte aan een confrontatie met de harde werkelijke wereld in directe zin. Hopelijk luistert oud-minister uh, Hans Weijers mee, want die gaat volgend jaar naar Arnhem, naar de AXO. Dan weet hij vast in wat voor ivoren toren die terecht komt. Ja, maar het is denk ik nu wel weer anders, hoor. Maar in ieder geval zo heb ik dat toen beleefd. En, uh, en uh, toen waren er dus twee commissaris van RSV, uh, Van der Brink, van de AmroBank en, uh, en de Vries van Bredero. Die ook allebei commissaris bij RSV waren. Daar was de president natuurlijk aan een hart overleden, plotsing. En dat moest snel worden opgevangen. Ja, en een kwestie van een, uh, van een week of drie, vier... Uh, is toen het besluit genomen, door mij en door hun... dat ik dan die lege plaats zou gaan in, invullen. Hadden ze u eerlijk gezegd bij uh, die headhunt-procedure... Uh, hoe slecht het ging met RSV en uh, met de scheepsbouw in het algemeen? Nou, het, uh, het was natuurlijk sowieso als RSV het gevolg van een van fusie... Een, van een fusie die, die in elkaar was gezet, juist om, de, om een slechte situatie aan te kunnen pakken... Uh, dat wist ik dus. Uh, ik, wist, ik wist niet, maar dat wist niemand, denk ik, echt nog... dat de hele schisbouwwereld zo ongelooflijk in elkaar zou storten... als dat in de jaren daarna gebeurd is. En ik had de, de goede hoop en, uh, en ook de, de bedoeling uiteraard... en de intentie om te trachten de problemen die er waren op te lossen... en met een, met een goed concern deze wereld in te kunnen gaan. Ja. Toen kwam u denk ik in een frustrerende situatie terecht. U beschrijft net zelf van, ik wil met mijn poot in de modder staan, de echte wereld leren kennen. En het eindigde eigenlijk alleen maar met een uh, voortdurende gang naar het ministerie van Economische Zaken op de Haagse weg om, ja, om je hand op te houden voor ja, meer meer steun. Dat is niet alleen, je had dus veel te maken met, het, met de overheid, maar je had ook te maken met je werknemers, je had te maken met je klanten, je had te maken met je banken. En al, iedereen, al die partijen die hun belang hadden bij de continuïteit van dit bedrijf... zaten dus bovenop je mm -hmm. om uh, te volgen wat er gebeurde. Mm -hmm. En uh, dat is uh, natuurlijk in, in tijden van dat het moeilijk wordt... wordt die druk steeds groter van alle vier of vijf hoeken. En dat, dat is inderdaad niet eenvoudig mm -hmm. geweest. En geeft dat het gevoel van ik wou eigenlijk excelleren als ondernemer... en ik ben een uh, veredelde, en goed betaalde enzovoort... maar toch van een bedelaar. Ik ben afhankelijk van de overheid. Ja, van dat de gunst het was, een, het was een hoogst On, onplezierige tijd, dat moet ik u eerlijk toegeven, van naar dat oogpunt gezien. Het had ook wel weer hele interessante aspecten, dus de, de hele samenwerking die er toch wel geweest is, hoewel met, met enige botsingen wel met, met de vakbonden, en met de ondernemingsraad in zo'n zo moeilijke situatie, Ze had een hele boeiende ervaring om dat mee te maken, uh, Anderzijds was ik... Uh, dat, vond, dat vond ik dus wel leuk. Ik was naast uh, mijn functie als voorzitter... had ik één, één werkelijke taak in de en Dat was uh, de uh, Ja. En dat was altijd een heel... Is het enige wat uh, nog goed ging eigenlijk. Dat ging goed en dat ja. was bovendien heel interessant. Want je had, ja. had altijd te maken met topmensen... uit overheden, regeringen, staatshoofden, admiraals. Uh -huh. uh, uh, ja, ja leuk publiek interessante mensen. Sen, ja. Ja, ja. En daar, daar had ik, heb ik dus wel veel plezier van gehad. Maar... Um, Nee, het was alles met elkaar natuurlijk steeds duidelijker dat dit zo niet ging. En ja, misschien mag ik hier toch nog even in herinnering brengen... dat ik toen, dat is eigenlijk door iedereen verder vergeten, denk ik... in 1978, 79, ik weet de datum niet meer precies... Uh, mijn ontslag heb aangeboden bij de commissarissen... omdat ik zei, ik heb bepaalde ideeën hoe dit zou moeten verder gaan. Onder andere het opsplitsen van het bedrijf in goede en slechte... want dit gaat zo niet. Mm -hmm. En verder uh, heb ik, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet de man ben die dit bedrijf uh, op goede banen kan krijgen. Toen mocht hij niet weg hè, van hun. En toen, uh, toen heb ik dus daar uh, een, uh, een bespreking over gehad met commissarissen... met vakbonden, met overheidsvertegenwoordigers, met bankiers zelfs. Die hebben gezegd, jij kan nu onder deze het aanleggen... juist niet weg. Toen zei ik, ja, maar ik zie de oplossing niet en ik kan hem ook niet... Brengen. Dus ik, ik moet weg, je moet een ander voor mij vinden. En toen is er afgesproken, dan gaan we een ander voor je vinden. Maar zolang dat nog, nog niet gelukt is, moet je wel blijven. Toen dus zei ik, Oké, okay, dat zal ik doen. En dat is vervolgens 4,5 jaar geweest. <lacht> <lacht> um, misschien had alle ellende voorkomen kunnen worden. Niet voor RSV, maar uh, voor, uh, voor uzelf, voor u persoonlijk. Want bij die beroemde parlementaire enquêtecommissie uh, bleek dat er best een andere oplossing was geweest dan dat ze. U hadden gevraagd, we gaan even naar een fragment van toen luisteren. Is er uh, in die bespreking in het presidium uh, gezocht... of zijn er andere namen over tafel gegaan? Ik heb één naam, die weet ik. Wat zegt u? Eén naam, die weet ik. Dat was uh, iemand uit het bedrijfsleven? moet ik het zeggen, nou? Ja, zegt u het maar, tenzij u een reden zou hebben... Uh, waarom u de commissie uh, zou willen duidelijk maken... dat, dat er belangen geschaad worden. Dat was ik. Dat was u. Door wie is dat naar voren gebracht? Het was weer op een zaterdag. <lacht> ik ben op een zaterdag werd ik bij de heer Langman geroepen. In het presidium had de heer Langman vrijdag benaderd. Dat ze niemand konden vinden. En dus dat is wat eigenlijk vonden dat ik er zoveel mee te, te, te, te, te, in die zaak zat, dat hij eigenlijk ook met die reorganisatie alles, dat, het, maar, dat ik dat bij mocht doen. Ik zei ik er de lang Langman dat ik dat niet deed. Mm -hmm. en hij zegt, ja maar de regering zou de prijs opstellen. Ik zei, ja maar ik doe het niet. En ik vond het onjuist als ambtenaar zijn die zo gemengd was geweest met deze zaken, en op die duim op die stoel te gaan zitten. Ja, die ene meneer met die heel assertieve stem was Marcel van Dam... vicevoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Uh, de andere was de heer Molkenboer, topambtenaar uh, voor industriebeleid... op het ministerie van Economische Zaken. En uh, Marcel van Dam uh, zegt dus eigenlijk tegen Molkenboer... Uh, u wist hoe erg het ervoor stond als topambtenaar. U had zelf de durf moeten hebben om op die stoel van president-directeur te gaan zitten. En Molkenboer legt uit waarom die dat die Gifbeker toch liever aan zich voorbij liet gaan. Was het beter geweest, gezien het feit dat dat bedrijf... zo van steun van de overheid afhankelijk was... dat Den Haag maar echt gewoon de boel was gaan regeren bij RSV? Uh, heel kort op, daarop antwoorden zeg ik nee. Want? Ja, het, het ondernemersland uh, is wel een ander land dan het politieke land. Uh, de besluitvorming in de politiek uh, is anders dan de besluitvorming in een bedrijf. Ik ben in een bedrijf opgegroeid en uh, daarom was ik daar toe in staat geweest, denk ik. En ik vermoed dat dat voor uh, iemand vanuit uh, Den Haag veel moeilijker zo niet onmogelijk was geweest. Maar als een bedrijf door de samenloop van omstandigheden... Toch, toch eigenlijk een soort van filiaal van de Rijksoverheid is geworden... die helemaal niet meer op eigen benen kan staan... zou het dan niet dapperder zijn als Den Haag maar zelf zei van... oké, okay, we weten hoe het ervoor staat, wij nemen dat risico in plaats van alle stickervuile handen te laten maken? Ja. Nou ja, je kan alleen maar zeggen dat, uh, dat ik wel weet... dat de overheid heel duidelijk betrokken is geweest... bij uh, het verzoek wat toen aan mij gedaan is. Mm -hmm. Om te blijven. Om te komen. Om te komen. En daarna en ook om te blijven. Maar ja. Ja. ja, dat lijkt me juist het tragische. Dat iedereen wist dat het gaat slecht en op zoek was naar een kop van jeurt. En nu was dat. Mm. Nou, ik denk dat niemand heeft bevoegd hoe slecht het ging... en hoe slecht het zou gaan. Het werd nog erger voor u, die parlementaire enquête... die uiteindelijk een uh, bevredigend resultaat voor u heeft opgeleverd... namelijk toch een soort eerherstel uh, aan u heeft gegeven. Maar er werd wel even met modder gegooid... met name over uh, de bonus die u bij uw afscheid had gekregen. We gaan weer luisteren naar Marcel van Dam. Werknemers hebben ook een aantal verworven rechten... die in collectieve contracten liggen. En dan worden contracten doorbroken omdat het noodzakelijk is. En die mensen die vinden dat ook niet leuk. Vindt u het wijs om in die omstandigheden een andere houding aan te nemen voor de top van een ondernemer? Ja, uh, in de eerste plaats uh, blijkt uit het feit dat vanaf 1975 mijn inkomen met 20% daalt. In de tweede plaats uh, denk ik dat u verder zult moeten zoeken naar mensen die in 1983 minder verdienen dan in 1975. En ik dacht dat... Nee, pardon, eh, ja. dat zijn, dat zijn er miljoenen in Nederland. Dat weet ik. Met name die categorie die het allerminste verdient. Het is niet gezegd dat ze het niet zijn. Ik heb alleen gezegd dat als u naar de totale Nederlandse bevolking zou kijken... dan denk ik dat er relatief niet te veel mensen zijn die dit, waar, dit op van toepassing is. Maar dat is verder niet van belang... Ja, de, nou, de laatste stem was u zelf uh, uiteraard, maar dan op 5 juli 1984. Hoe onaangenaam was dat? Van, ja, dat moddergooi, je hebt je ingezet voor, voor die zaak. Uh, probeert dat bedrijf overeind te houden. En het eindigt ermee dat je en plein publiek uh, live op de televisie... toch als een soort profiteur wordt <laughs> afgeschilderd. Ja, nou ja, in de eerste plaats, uh, dat, hoort, dat hoort erbij. Dus uh, daar moet je verder niet moeilijk over doen. En <krijg> In de tweede plaats... Uh, en dat is dan het laatste wat ik over wil zeggen... dat uh, men spreekt dan over die regeling van mij... maar die regeling was uh, ver beneden het wat er normaal gebeurd zou zijn... Als, uh, als alle wettelijke regelingen waren toegepast. We gaan nog wat verder in uw uh, geschiedenisgraven. U bent de zoon van een, ja, misschien wel een van de meest markante uh, Nederlanders... uit de 20e eeuw. Uw sticker. Uh, welke functie heeft uw vader eigenlijk niet gehad, hè? Hij is manager? bankier geweest, hij is brouwer geweest, Heinekenbieren. hij is uh, verzetsman geweest, hij is uh, minister geweest. Bedenker van de Sociaal Economische Raad, van de Stichting van de Arbeid. Die is nog... opricht, mede oprichter van de Partij voor de Vrijheid, Ja, nu VVD. En later uh, ambassadeur van Londen en daarna secretaris-generaal van de NATO. Dat is inderdaad indrukwekkend. Hij was als minister van Buitenlandse Zaken ook de man die voor Nederland het uh, toetreden tot de NAVO heeft ondertekend. Ook daar hebben we een geluidsfragment van gevonden. Ms. Excellency D.U. Sticker. Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, Mr. Sticker. Excellences, ladies and gentlemen. The treaty we are about to sign marks the end of an illusion that the United Nations would by itself ensure international peace. We, who are vitally interested in the security of the North Atlantic area, henceforth stand united in our resolve to repel aggression, just as we stand united in our resolve not to attack others. And so, with a humble prayer for God's merciful blessing, I declare the Netherlands Government ready to sign this treaty for peace. Ja, wat een prachtig fragment, dat gekraak ook in die tijd. Ja, ja. Wat was het voor man, uw vader? Want u heeft hem natuurlijk gewoon vooral als mijn vader leren kennen. Ja, een uh, wezenlijk in wezen een zeer vriendelijk mens. Hm. In wezen? Ja. Want hij was natuurlijk overbelast en bezet met al zijn taken. En daardoor had hij niet veel tijd voor ons. We hebben hem eigenlijk ook niet zo vaak gezien. Maar als hij er was, was hij heel, heel behulpzaam als er problemen waren. Mm -hmm. En ook uh, vriendelijk als er gezellige dingen waren. Mm -hmm. maar, uh, like workaholic. maar het was wel iemand die dus altijd aan, altijd, eigenlijk altijd weg was, ja. Was dat een afschrikwekkend voorbeeld voor u... toen u uw eigen weg in het leven moest vinden? Of, of dacht u, ik wil net zo worden als mijn vader? Ik heb, geloof ik, nooit gedacht... ik wil net zo worden als mijn vader. Maar ik denk wel dat ik beïnvloed ben... door de wijze waarop hij werkte en leefde... Uh, om een functie in het bedrijfsleven te zoeken... Maar u had niet die ambitie van... ik wil ook nog minister van Buitenlandse Zaken... secretaris-generaal van de NAVO? En nee, dat niet. Dat gebeurde allemaal nadat ik al uit huis was. Mm -hmm. Ik studeerde toen in Delft. Mm -hmm. en uh, Ik heb toen nog wat meer afstand kunnen zien wat er gebeurde. Dat vond ik natuurlijk heel boeiend. Maar uh, mijn vader heeft wel eens gezegd... Uh, politiek is een sal métier. En, uh, een fel beroep. Ja, en dat heb ik altijd goed onthouden. Mm. En ook later nog wel meegemaakt. Want? Nou, in de hele periode van de RSV was er natuurlijk veel politiek eh, kabaal en gescharrel en gedoe. En eh, daar heb ik dat wel meegemaakt. Ja. Mm -hmm. Dat heeft uw vader niet van weerhouden om, om, om, om ja, toch voor de politiek en daarna voor de internationale organisaties te kiezen? De wetenschap. Nee. nee. Dat er ik, vuil ik... lakker rondliep. Ik weet dat hij die vier jaar dat hij minister was uh, behoorlijk geleden heeft onder uh, de strijd die hij daar moest voeren. Ook vaak tegen zijn eigen partij. Met name in uh -huh. de Indonesië-kwestie en de Nieuw-Guinea-kwestie. Je vader was, was al voor eigenlijk praten ja. met Indonesië over ja. een overheveling van Nieuw-Guinea. Dat, dat ja, god toen als een extravagant standpunt in de jaren 50. Ja, ja. En daar heeft hij veel last van gehad. Hij heeft ook heel veel moeite gehad met het mede be verantwoordelijk zijn um, voor de militaire acties. En, uh, en hij heeft ook na zijn kabinetstijd uh, daarna pas gehoord of gemerkt... wat er allemaal aan, aan gekonkel om hem heen plaats had gevonden vanuit andere partijen mm -hmm. en andere mensen. Mm -hmm. Dat heeft hem, uh, hem ernstig gebaseerd. Ja. Toen is hij dus zes jaar zeg maar, uh, een beetje in retraite gegaan... door een ambassadeurspost in Londen. Wat een interessante, maar niet een verschrikkelijk drukke post is. En daar heeft hij uh, goed kunnen nadenken. En toen was hij dus weer klaar voor de strijd om uh, verder te gaan. Hij werd eerst dus ambassadeur van de NATO in Parijs. Ja. En daarna werd hij secretaris-generaal. Ja. Uh, hij had, had nooit een hele erg sterke gezondheid. Dus hij moest altijd ontzettend knokken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. De fysiek ook sterk bij te blijven. Maar uh, nee, het was een bijzondere man. Ja. We hebben uw doopsel echt uh, een beetje gelicht deze week... en uh, kwamen tot de conclusie dat voor uw denken... Uh, voor uw staan in het leven, uw moeder eigenlijk... een belangrijke rol heeft gespeeld. Nou, in ieder geval heeft zij merkwaardigerwijs... op bepaalde momenten in mijn leven mij aangeraden iets te lezen of me ergens in te verdiepen. wat later bleek uh, voor mij van groot uh, belang te zijn... in de mm. ontwikkeling van mijn leven. Hoe markant was uw moeder? Want dat is een vooroordeel dit, hoor. Maar je hebt toch een beetje het idee van ministersvrouwen, diplomatenvrouwen... Uh, ja, we weten alles van sherry en recepties. <lacht> en, maar je zet helemaal nooit hun kinderen aan tot lezen. Maar mm. misschien is dit een... Uh... Nou, dus het, was een, het was een voortreffelijke vrouw. Uh, voor mijn vader, uh, hij kon iets, uh, zich niet beter wensen... En, uh, maar aan de andere kant, mijn moeder heeft het altijd jammer gevonden... dat ze niet gestudeerd had. Ze had eigenlijk geschiedenis willen studeren. Had heel veel belangstelling voor geschiedenis. Had uh, las ook veel. En uh, was naast een voortreffelijke gastvrouw... want dat moest natuurlijk zijn naast mijn vader... toch ook uh, een hele gewone, normale, bemiddellijke vrouw... met zeer veel belangstelling, ook voor muziek. muziek. Wat het lezen betreft, waar zetten ze u toe aan? Nou... Um... Dat, dat zijn twee boeken uh, die, me, die, die, ze, die ze mij heeft laten lezen... die allebei eigenlijk een beetje op hetzelfde sloegen... maar met een heel ander invalshoek. En het mm -hmm. eerste was uh, Le Phénomène Humain van Théâtre Chardin ja. In het begin jaren zestig. Ja. En dat boek is voor mij een, een doorbraak in mijn leven geweest. Ja. En een tweede boek, dat was van Lauren Easley. Um, hoe heet dat ook weer? Daar ben ik even vergeten. kom ik straks wel. In elk vertel de, de Chardin. Ja, ja. De immense toen? journey, zo heette het oh ja. ook van Isley. Ja. Hoe oud was u toen ongeveer? Dat was in 1963, uh, toen dus was ik 35. Ja. Maar toen uw moeder u uh, dat... aanzet om, ja. toen ik om was... die tijd? Ja. Nou, ik weet niet, en ik heb eigenlijk pas later ben ik me dat gaan beseffen. En ik heb het dan niet meer kunnen vragen. Dus dat uh, vind ik wel jammer. Nou, misschien vond zij toch een carrière als ondernemer alleen een beetje <laughs> pover intellectueel. Nee, maar ze wist ook wel, eerlijk gezegd. We uh, hadden het daar wel eens over gehad dat ik in mijn Delftse studententijd uh, leerde... dat alles meetbaar, berekenbaar en voorspelbaar is. Dat ik daar grote twijfels aan had, over had. Of dat model wat ik daar leerde... of dat ook wel van toepassing was op de hele natuur, op ja. de hele wereld. En ik had al een heel uh, duidelijk vermoeden dat dat niet zo was. Mm -hmm. En uh, toen ben ik begonnen met een boek te lezen. Uh, Human Destiny van mm -hmm. Le Comte de mm -hmm. ook, een, ook een katholiek, een bioloog. Uh, waar eigenlijk al een paar van de, van de kristalletjes in zaten... die leiden tot het denken van de eerders later. Dus er was al iets aan de gang. Dat heeft ze waarschijnlijk ergens gemerkt. Hoppa. Maar even een enorme stap in uw geschiedenis. Twee jaar geleden heeft u een boek geschreven over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang. Mm -hmm. Let ook op de volgorde. Niet over man en vrouw, maar over vrouw en man. Er uh, zijn verbaasde krantenartikelen over verschenen van... wat krijgen we nou? Inzure Sticker is ook nog feminist geworden... Uh, zit er een verband met uh, die, die gesprekken met uw moeder, of is dat een inzicht dat gewoon heel, heel veel later is gekomen en los daarvan staat? Ik, het hangt allemaal samen met, met dat denken van Theater de Sada. Uh -huh. Ik heb in mijn eerste boek, dat ik in 1986 zeg, heb ook heel nog een hoofdstuk gewijd aan, aan dat uh, probleem. Of aan dat aspect. Maar um, uh, nee, dat is gewoon ontstaan in de loop van de tijd. En dat hangt dus samen met het feit dat ik. Uh, een jaar of tien daarvoor, ook enige wenkbrauw heb doen... fronsen in de buitenwereld, toen bleek dat ik mij ging inzetten... voor de samenhang tussen ecologie en economie. Ja. Toen waren er vrienden van mij die zeiden... joh, je bent helemaal verkeerd bezig. Dat werd extravagant gevonden ook. Ja, en zelfs uh, een, van mijn, een van mijn vrienden in dat tijd... die helaas overleden is Dick Meis... Ik weet nog dat hij op een gegeven moment aan de diner zei. Zeg, allertoe... Dick Meis is oud-topambtenaar bij Financiën, oud-bankier. Ja. Ik ben auto ongeluk om, om het leven vies. gekomen... Ja. Een buitengewoon aardige zeer deskundige ja. man. En die op een gegeven moment tijdens diner tegen mij zei: Albert, jij bent gevaarlijk bezig. <laughs> en dat was vanwege uw pleidooi voor ecologie is. Ecologie ook belangrijk. en economie horen bij elkaar. Ja. Kijk, dat hele denken van Théâr en het denken van touw... heeft allemaal te maken met dat radicale verschillen eigenlijk niet bestaan tussen de tegengestelden. Ja, er bestaat een integratie tussen dat, dat de Dat, dat tegengestelde vaak ontstaan bij de gratie van elkaar. Dus ecologie kan niet zonder economie, economie kan niet zonder ecologie. Die werelden waren zo geradicaliseerd uit elkaar gegroeid... dat ik, eh, om redenen die misschien straks in het gesprek nog aan de orde komen... Eh, die ontdekking die ik dan zelf deed, dat dat eigenlijk niet kon... ben gaan vertalen naar, naar een maatschappelijke uitvoering in, de, in het bedrijfsleven. En wat vond ik meisje nou precies gevaarlijk hieraan? Nou, dat uh, het milieu, als je daar te veel aandacht aan besteedt... dat dat allemaal tot kostenstijgingen zou leiden. En tot het doorbreken van het succesmodel van de economie. En dat is toch wel een beetje symptomatisch voor de houding op dat moment... bij het bedrijfsleven in de bank, bankierswereld, denk ja, u? ja, En dit was dus, nu praat ik over... Uh, 1990 ongeveer, ja. Dus twaalf jaar geleden. Is dat veranderd in de tussentijd, denk je? Ja, er is behoorlijk wat veranderd, ja. Ik denk dat geen één ondernemer meer zal ontkennen... dat er een heel nauw verband ligt tussen ecologie en economie. Dat werd vroeger altijd bestreden. De vraag is natuurlijk, wat hebben ze, hoe hebben ze dat dan vertaald... Naar, in hun bedrijf, naar werkelijkheid? En dat zie je nu ook gebeuren. Dat men begint te ontdekken dat ecologisch verantwoord ondernemen... vaak op lange termijn en soms ook op korte termijn... financieel ook verantwoord is. Hoe past dat over vrouw en man nou in die filosofie? Nou, een van de... Een van de ervaringen die ik tijdens die tien jaar had gemaakt van die transformatie van radicalisering van ecologie naar samenspel tussen ecologie en economie, ik eigenlijk voor mezelf de indruk had gekregen uit gesprekken die ik voerde met politici en met bedrijfslevenmensen, dat de mannelijke attitude in de politiek en in het bedrijfsleven uh, veel moeilijker over het begrip ecologie kon mm -hmm. en wilde praten dan, dan vrouwen dat konden en wilden. En ik ben dus uh, tot de conclusie gekomen dat die radicalisering van de ecologie, de economie, dus dominantie van het economische over het ecologische denken, iets te maken had met de dominantie van het mannelijke denken over het vrouwelijke denken. En toen ik eenmaal dat idee uh, begon te krijgen, ben ik na een jaar of zo uh, gaan zeggen, net zoals dat toen in dat tijd met het uh, Taoïsme, daar ga ik eens een keer een studie van maken. Niet wetend of het een boek zou worden, maar. Studie van maken. Het gaat ook internationaal verschenen nu hè, over vrouwen. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Uh, uh, in deze late zomer komt het boek in het Engels uit, uitgegeven door de Amsterdam University Press. En er wordt een hele mooie uitgave met prachtige, gekleurde illustraties. Ik ben daar verschrikkelijk blij mee. En uh, dat komt dus deze zomer uit. About Women en, dat, en dat, and Man. Nee, dat dan heet het uh, Closing the Gap. U luistert naar Uit het Nieuws van de NPS Radio. Radio 1 en onze gast vanavond is Albert Sticker, Voormalig president-directeur van RSV, maar dat is heel lang geleden... en sindsdien heeft hij heel veel gedaan, vooral boeken geschreven. Um, we hebben het nog niet over het taoïsme gehad. Wel dat u vindt dat dat uh, verband houdt met het denken van Teller de Chardin... dat u dat verband ook ontdekt heeft. Um, dat Taoïsme wil het verhaal in elk geval. Heeft u ontdekt toen u voor RSV naar Taiwan moest? Voor iets erg prozaïs, namelijk praten over het uh, leveren, mogelijk leveren van onderzeeërs van RSV aan Taiwan en dat u daar moest wachten op een afspraak... en toen dacht van, nou ja, ik kan mijn tijd beter gebruiken. Ik, ik, ik ga op onderzoek naar dat taoïsme uit. Als het verhaal waar is, is het eerste wat me treft... dat u helemaal naar Taiwan reist voor een belangrijke afspraak... en daar moet wachten. Of was dat gewoonte? Nou, in, de, in, de, in die functie van mij als, als om de marineorders uh, binnen te halen... Uh, was een van de, van de opvallende eigenschappen van... Prime ministers of uh, van ministers van Defensie of van staatshoofden, als je daar een afspraak mee had. Dat als je dan aankwam, s'avonds om een uur of acht, uit, uh, uit Nederland. en je had om tien uur de volgende ochtend die afspraak, dat er een papiertje op je kamer lag. dat helaas de afspraak was verzet naar twee dagen later om vier uur was middag. Is dat een onderhandelingstactiek? Nee, nee, nee. Dat, die, die mensen hebben hun politieke agenda's. en die, net zoals je hier in de. Uh, je hebt ook wel eens een afspraak dat een minister een, uh, iets komt openen. En dan komt hij niet, omdat hij in de Kamer moest zijn. Ja, uh, dus uh, ja afspraken in de Tweede Kamer vinden nooit plaats... op hetzelfde moment en op dezelfde dag dat je ze gemaakt hebt. Dat, dat weet ik maar al te goed. Ja. Dus uh, het is gewoon een, een, een, een politieke werkelijkheid... Dat, uh, Topmensen uit de politiek uh, niet altijd, niet altijd. ik zeg dat het niet altijd zo was, maar niet altijd beschikbaar zijn op het moment dat ze afgesproken hebben. En dan heb je dus even tijd over en dan kan je niet even van Taipei terugvliegen naar Amsterdam. Want het, is, uh, de, het leuke van die marinewervenkant uh, marine was dat je admiraals, ministers van Defensie enzovoort leerde kennen. En het nadeel was dat je altijd moest antichambreren. Dat je vaak moest antichambreren, ja. Dat hoorde erbij. Dan <coughs> had ik natuurlijk altijd wel werk, werk bij me en de telefoon bestaat ook nog, dus uh, je zat er niet uh, helemaal geïsoleerd. Maar ik had natuurlijk af en toe wat meer tijd over dan ik anders had. En toen ben ik overigens via marineofficieren waar ik mee in gesprek was. Die heb ik gevraagd wat is nu eigenlijk de, de, de levensbeschouwelijke uh, achtergrond van, van, van de mensen op Taiwan. En toen hebben ze mij uitgelegd dat het Taoïstische... De, de, Taiwan is een van de weinige plekken op de wereld waar nog bijna alle... Taoïstische tempels van vroeger nog aanwezig zijn. Op het vasteland zijn ze voor het grootste deel vernield. Maar daar waren ze nog. En het hele, hele religieuze Taoïsme is daar dan ook nog in volle bloei. En toen hebben ze mij uitgelegd hoe dat werkte en waar dat vandaan kwam in oorsprong. Toen hebben ze me aangeraad welke boekjes ik daarover moet lezen. Dus dan heb ik met hun daar nog wel eens over gediscussieerd. En daar kwam mijn conclusie dus uit: hé, hey, wat ik hier hoor en wat ik hier aantref, heeft heel veel connectie met het denken van ter jaar. En dan denk ik speciaal over die... Uh... De, die die onverbreekbaarheid van dingen die voor andere mensen... elkaar tegengestelden lijken. Ja, dat ja, dat, dat ja, lijkt ja. me heel essentieel voor uw denken. Ja. ja. En dat heb je in dat het Het radicaliseren van dat, van dat dualisme. Ja. Dat is het grote gevaar wat wij in de westerse samenleving hebben... Dat we alles uit elkaar halen. Ja, dat we alles uit elkaar halen en ervan uitgaan dat het... Uh, radicaal verschillend is. Hoe deed je dat nou tegelijkertijd? Want dat vind ik toch moeilijk. Je komt daar naartoe voor, om een onderzeeër te, te slijten. En, en dan ga je de rest van de tijd dan al of niet in gesprek met marine-officieren... Uh, op, uh, op zoek in tempels. Ik, ja, het is bijna een film, maar het is wel een rare combinatie. En dan ja, de volgende dag is... zit je weer bij zo'n admiraal van uh, RSV onderzeeërs... zijn veel beter dan die van de concurrentie. Ja. Maar ik denk dat het allemaal voortkomt uit, uit dezelfde sfeer... waarin ik in Delft studeerde. Dat ik ook dacht... Ik, ik, ik, ik, de ene kant is de keiharde wereld van de, van de techniek... En van de, het onderhandelen en, en van cijfers en van getallen... en van, en van discipline. En aan de andere kant is er een andere wereld... en die wil ik ook kennen. Dat wou ik in Delft leren kennen. Dat heb ik intussen leren kennen. Mm -hmm. En ik wou dat in Taiwan ook. Dat heb ik dus ook... Ik, heb, ik zoek altijd naar de samenhang tussen de twee werelden die in één Precies. samenleving bestaan. Is het gevaarlijk dat we in onze westerse samenleving al die dingen zo tegenover elkaar stellen? Ja, ik denk dat dat een van de oorzaken is van een hoop ellende. Economie tegenover ecologie, man tegenover vrouw. Ah, ja. Ik zeg het weer verkeerd, vrouw tegenover man in nee. uw denken. Nee, u zegt het niet verkeerd, want er is geen volgorde eigenlijk. Maar omdat iedereen altijd praat over man en vrouw, heb ik voor de aardigheid mijn boek over vrouw en man genoemd. Maar het ma doet het natuurlijk niet toe, want het is, allebei, het is een evenwicht met elkaar. Je zit het op dit moment bij de kabinetsformatie in de Nederlandse politiek ook weer? Hè? Die discussie van we hebben nu wel genoeg over het milieu gezeurd, nu, nu weer asfalt, nu weer beton, nu weer de economie moet opbloeien. Ja, Anderzijds, uh, ik weet niet of u dat gevolgd heeft, de laatste week in de pers uh, steeds meer aandacht wordt besteed, uh, ook door het bedrijfsleven, aan het uh, door laten stromen van vrouwen naar de top. En uh, dat is in Nederland nog heel bescheiden. Uh, ik vind het altijd heel gek dat daar nooit bij genoemd wordt, dat hoe lang doet een man erover voordat hij carrière op te maken als hij begint bij een bedrijf en, de, en slot in de raad van bestuur terechtkomt. Hmm. Ik wil wordt... zien dat het gemiddeld 20 tot 25 jaar is, zo niet meer. Uh -huh. En het moment dat vrouwen zijn echt uh, geaccepteerd zijn, geraakt enerzijds en anderzijds zelf van plan zijn geweest en besloten hebben voor een deel van de vrouwen, althans, om een carrière te maken, dat is niet zo gek lang geleden. Uh -huh. Dat is misschien 15 jaar geleden. Nou, er wordt inderdaad veel dus gepraat, dat helemaal nog niet. Over praten het ogenblik, maar vooral omdat het zo slecht gaat, dat het glazen plafond. Er zijn een paar prachtige proefprojecten hoor, onder andere ja. bij uw oude bedrijf Axo, Maar... Uh... Uh, er is nu net een boek uitgekomen, hè, van de, uitgegeven door veertien van de topbedrijven van Nederland... Ja. over hun ervaringen om uh, dat glazen plafond te doorbreken. Ja, ik weet het, maar uh, dat boek vertelt ook een paar ontnuchterende dingen... over dat als een vrouw die op zich uh, de capaciteit heeft en het talent heeft... om een topmanagementbaan te hebben, zegt van... ja, maar ik heb ook kinderen thuis en ja. een gezin thuis... dus het zal toch in deeltijd moeten dat dat door de mannen daar niet wordt gewaardeerd? Nog niet, nee. Maar een man als Kist van ING, die ziet daar duidelijk uh, mogelijkheden voor. <clears throat> maar afgezien daarvan, ik ben ervan overtuigd dat het ook nooit zo zal zijn... en ook nooit de bedoeling zal zijn dat alle vrouwen dit willen. Maar de keuze om het wel te mogen worden en te kunnen worden... is tegenwoordig uh, veel makkelijker dan vroeger. Maar de, desalniettemin denk ik dat toch niet meer dan 10 tot 20 procent... van de vrouwen mm -hmm. dat soort carrière willen. Dat mm -hmm. 80 procent een andere. Uh, levensinvulling zoekt. Valt, valt het vrouwen, trouwens mannen, ook wel aan te raden... om topmanager te willen worden? Nou, ik, ik denk dat, dat talent uh, in, in beide groeperingen volop aanwezig is. <coughs> en uh, als je ook de vrouwen ziet die in die top komen... en een van de voorbeelden is Carly Fiorina van Hewlett Packard. Hè? Ja. Uh, nou, Dat is een vrouw die duidelijk uh, toont dat zij als vrouw... Uh, bijzonder goed uh, zo'n club kan leiden... En uh, wat ik heel interessant vond, toen uh, de eerste tekenen kwamen dat het uh, economisch wat minder ging. en zij dus aan haar, uh, aan haar aandeelhouders moest uh, mededelen dat het wat slechter ging. dat zij iets zei, dat was toen op de televisie, heb ik het toevallig gezien, toen dus zat ik in Amerika. wat een man nooit gezegd zou hebben. Ze zei ja. namelijk: I am extremely embarrassed. Mm -hmm. Mannen kunnen dat niet toegeven. Ik dat denk zeer. niet dat, dat mannen zo dat gezegd hebben. Nee. Maar dat is precies waarom je kunt afvragen... is het wel zo'n begeerenswaardige functie niet? Omdat vrouwen het niet zouden kunnen... maar omdat je mentaal zo vervormd raakt kennelijk in die functies... dat je het misschien gewoon maar beter aan je voorbij kunt laten ja. gaan. Nou, ik denk dus dat vrouwen zich minder zullen laten vervormen. Dat is uw hoop, ook vrouwen aan de top? Ja, dat gaat ook gebeuren, absoluut. Maar ver, ver, zeg 50-50, maar er komen absoluut meer vrouwen in de top... in de komende 20 jaar, Blijkbaar ben ik van overtuigd. En hoe vervormd zijn die mannen aan de top die u heeft leren kennen? Nou ja, in dat kader van dat vrouwelijk-mannelijk, uh, wel heel erg uh, vaak uh, in, een, in een keurslijf van, van, van het stereotype. Uh, wat een man hoort te zijn, wat een man hoort te dragen, hoe die zich hoort te gedragen. En dat mannelijke stereotype, wat ik, waarvan ik aanneem dat veel, maar dat we eigenlijk niet willen. maar dat is hun opgelegd, want zonder dat ze die stereotype uh, inhoud vormgeven, halen ze het niet. Hm. Dat, dat is een van de problemen. Ja. Het lijkt me zo erg aan dat soort banen. Dat nou ja, het beroemde loon niet uit de top. Maar dat je voortdurend omringd wordt door ja-knikkers. Die zeggen ja-baas en hoe knap je het hebt gedaan. Ja. Totdat het misgaat. En dan zegt iedereen natuurlijk. Nee, altijd al gezegd. Ja. Ik, ik denk dat, dat dat betreft ook de laatste tien jaar zeer veel veranderd is. Mm -hmm. Het gaat de goede kant op, maar het heeft tijd nodig. Ja. Hoe ging het toen? Als u bijvoorbeeld van Taiwan terugkwam. dat Taoïsme bestudeerd had. in die tempels was geweest en het terugkwam bij RSV in die tijd dan. Uh, uh, kon, kon u dat kwijt? Of wil nou, men toch vooral weten hoe het met die onderzeeërs stond? Dat was natuurlijk het primair, ja, dat laatste. <coughs> maar ik, ik bewaarde alles en ik schreef alles op... en ik stopte het letterlijk en figuurlijk in een apart kastje. Je kon er uh, niet echt over praten met collega's? Nee, dat had ook niet veel zin... Maar ik denk ook niet dat ze er belangstelling voor gehad hadden. Maar ik heb het allemaal bewaard. En uh, dat, uh, dat doosje ging dus open in 1983. Hm. Was dat eigenlijk een enorme bevrijding voor u? Even, even los van uh, de Marcel van Dams en de bonus... en uh, <laughs> de beschadiging uh, ja. aan plein publiek. Maar was het een bevrijding voor, voor u? Dat u gewoon kon denken van de rest van mijn leven... ga ik dat uitwerken? Ja, op dat moment ben ik natuurlijk even in de war. Maar uh, ik was oogvinds toch wel blij met de Parlementaire... Parlementaire enquête, omdat er in ieder geval een paar uitspraken konden worden gedaan door mij, die, die ik onder Ede deed. Om uh, te ontzenuwen wat er allemaal voor rare verhalen verteld werden. Mm -hmm. Maar <coughs> afgezien daarvan, um, terugkijkend naar die periode, weet ik nu zeker dat het voor mij een, een hele belangrijke bevrijding is geweest. Ja. Nu, ik dacht niet, ik moet nog zeker twintig jaar mee, misschien nog langer. En. Kan nee je die ik... tijd wel helemaal vullen met de studie van het Taoïsme? <laughs> nou, als ik in het begin van dit interview gezegd heb... was mijn overgang van actie naar SV mede ingegeven... door het feit dat ik nog even een jaar of uh, tien dat tegenaan wil gaan... en dan op een vijfenwetjes met pensioen... Gek genoeg is dat precies uitgekomen. Maar niet zoals het niet helemaal Niet helemaal met de eervolle recepties. en de nee, maar dat fijne, liever Amicorums die je maar anders kreeg. Ja, maar dat was allemaal eigenlijk achteraf volstrekt onbelangrijk. Het is voor mij een, een ongelooflijk interessante ervaring geweest. en tegelijkertijd een ongelooflijke grote bevrijding geweest. om mij helemaal te kunnen wijden aan dingen. die ik zelf kon bepalen. zonder dat er anderen van zeiden dat mag niet of dat moet je anders doen. Laten we even doorgaan over het milieu en uw ver vertrouwen dat dat daar steeds, ja, steeds meer de goede kant op gaat. Het is inderdaad waar dat uh, bedrijven die dat vroeger niet hadden daar meer belangstelling voor hebben. Een Shell, een DSM, een Axo weer. Maar als je kijkt naar het niveau van regeringen, van internationale organisaties, uh, dat gaat niet goed. Nee, dat gaat op wereldschaal. Hey. Dat, het... dat gaat verschrikkelijk langzaam, omdat het politiek is. Het gaat ook langzaam, denk ik, omdat politici natuurlijk nooit echt uh, de harde werkelijkheid kennen van de, op, de, op, de, op de floor. En ik geloof en denk ook dat dat een van de grote functies en uitdagingen voor het bedrijfsleven is... om de politiek vooruit te zijn. En, uh, op loopt op... de politiek eigenlijk achter op het bedrijfsleven als het gaat bijvoorbeeld om milieubewustzijn? Ik denk dat het uh, politiek vaak vooruit loopt... Om, de, om het bewustzijn te bevorderen dat er iets, dat er iets niet in orde is. Uh, laten we zeggen, de, de, het boerkaas-effect is iets wat, wat, wat oorspronkelijk eigenlijk meer in wetenschappelijke politieke kringen werd besproken dan daarbuiten. <kijt> en dat geldt voor veel milieuproblemen: dat ze eerst <kijt> wetenschappelijke politiek besproken worden en het bedrijfsleven er verre van houdt. Naarmate het bedrijfsleven door begint te krijgen. Dat hier iets serieus aan de hand is en ze zelf in eigen boezem gaan kijken. wat doen we eigenlijk. wat dat proces in de verkeerde richting zou duwen. en wat kunnen wij daartegen doen? En dan vervolgens worden bedrijven buitengewoon inventief. hoeft niet op wetten te wachten. hoewel wetten ook belangrijk zijn voor de kadervorming. maar de inventiviteit van het bedrijfsleven. denk ik op milieugebied. Zal een grotere vlucht, steeds grotere vlucht gaan hebben. Met andere woorden, zegt u eigenlijk. Uh, de gedachtevorming in het bedrijfsleven. komt misschien langzamer op gang dan in de politiek. Maar als hij er eenmaal is, voeren ze het ook echt uit. En dat doet de politiek niet. En ook sneller en effectiever en deskundiger. Uh, ik had vanmiddag een gesprek met uh, Jan Pronk. nu nog minister van uh, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Die kwam net terug uit Bali, waar hij een ministersconferentie had bijgewoond <kijktijd> over duurzame ontwikkeling en het verband tussen milieu en ontwikkeling van de derde wereld. En hij, hij was totaal depiet. Het was een totale mislukking geworden. Uh, de Amerikanen lagen dwars. De... Er was gewoon letterlijk niets uitgekomen. En dat gaat dan over een vervolgconferentie van het beroemde. Neem wat water. Is er nog water. Uh, een vervolgconferentie van uh, die beroemde Rio de Janeiro-conferentie van een aantal jaar geleden. En hij zei, het is echt morsdood nu. Op, de, op dat grote internationale niveau gaat het dus gewoon maar slecht. Nou, de, die tien jaar geleden in 1992 houden uh, bijeenkomst in Rio de Janeiro... die wordt nu dus uh, na tien jaar uh, in augustus van dit jaar in Johannesburg, Johannesburg. Uh, herhaald. En deze Bali-conferentie was een tussentijdse voorbereidende vergadering daarvoor. En ik heb ook meerdere mensen gesproken die daar geweest zijn en ook vanuit de NGO-hoek, uh, dus niet alleen vanuit de overheidshoek... maar ook vanuit het bedrijfsleven en NGO... die allemaal ja, hoogst bezorgd zijn over wat Johannesburg gaat opleveren. En dat komt omdat het zo ontzettend complex is... en je zoveel consensus moet vinden tussen zoveel verschillende partijen... over zoveel verschillende regio's en landen... dat het ook bijna een onmogelijke taak is. Maar desalniettemin, het leidt wel tot een bewustwordingsproces... dat er iets aan de hand is. En dan, dan zeg ik dus, als dat eenmaal uh, het geval is... Dan, gaan, dan kan het bedrijfsleven een veel snellere toepassing van oplossingen teweeg brengen dan de politiek dat kan. U heeft in een interview een paar jaar geleden, maar het kan in een bui van somberheid zijn geweest, gezegd van... als het zo doorgaat, uh, heeft de wereld nog 50 jaar geloof ik, zei u. Uh, nou, er is alweer veel tijd verlopen en het gaat niet de goede kant op. Hoeveel jaar hebben we nog? Nou, ik weet niet meer welk interview dat was, maar wat mijn standpunt altijd geweest is en nog, nog steeds is... Uh, Enerzijds, uh, je kan de toekomst niet voorspellen. Dus niemand weet dat. Maar je kan wel, dat heeft Dennis Meadows onder andere gedaan... Hè, met de Club van Rome. Uh -huh. Je kan wel projecties maken van als dit dan zus en als dat dan zo. <clears throat> en zijn projecties geven aan dat uh, er een kans bestaat... dat je een zogenaamd overshoot-collapse-model gaat krijgen. En dat bedoelt hij mee dat het... Uh, dat het gaat alsmaar slechter en beter en een beetje kwakkelend. Om een gegeven moment komt er een moment waar de bevolkingsgroei van de wereld zodanig is, is toegenomen. en de resources, dus de, de, de grondstoffen, het milieu, der, dermate verslechterd zijn. en dus ook de voedselproductie eh, terugloopt. dat er dan een moment komt dat er een, ja, dat er een, een, een, een situatie ontstaat van grote armoede en van gebrek aan voedsel en grote sterftes. En dan zakt het wereldbevolkingsniveau weer naar een, naar een niveau dat, dat, dat uh, duurzaam is. Ja, cynische En dat is dus een mogelijkheid. Ja, een gruwelijke mogelijkheid. En, uh, ja, ik denk dat we op weg zijn uh, om niet naar dat maximale, katastrofale uh, scenario toe te werken. Maar ik denk dat er nog steeds grotere gevaren zijn... Dat, uh, dat we zo niet uh, een katastrofaal scenario... toch een heel slecht scenario kunnen krijgen. Mm. En in dat tijd uh, was de Club van Rome dus in 1972... Uh, die had het over dat jaar 2025 wat kritisch ging worden. En ik denk dat het nog steeds zo is dat het in 2025 kritisch gaat worden... als we niet uh, planetair deze problemen kunnen oplossen. Het probleem is natuurlijk dat er is geen planetaire overheid... Er zijn idealisten die zeggen: daar moet een wereldregering komen. Want ja, dan is dat al 200 jaar. Maar... <laughs> daar geloven we dus ook niet in. Ja. Ik denk dat het vanuit uh, de bodem moet komen. Hoe oh. erg is er uh, dat er in Amerika op dit moment een regering zit. Uh, die uh, nog niet zo Taoïstisch denkt. en haar de Chardin niet gelezen heeft. en niet beseft dat economie en ecologie eigenlijk één moeten zijn. en gewoon zegt: wij gaan voor onze economische belangen. Ja. Jammer. Ja. Ik denk dat het een onderdeel is van een proces. Uh, er zijn altijd. Uh, er zijn altijd tegenvallers. Er zijn altijd momenten dat er dingen gebeuren die niet hadden moeten gebeuren. Maar ik ben optimistisch genoeg om ervan uit te gaan... dat we in een proces bezig zijn, planetair, dat in de goede richting gaat. Ook zelfs als Amerikanen op dit moment dwars zou liggen. Ik vond het laatst wel aardig dat in de NRC stond... een artikel over Amerikanen komen van Mars en Europeanen van Venus. ja. Een mooi thema voor je volgende boek ja. misschien. <laughs> ja, dat was natuurlijk ontleend aan dat, aan dat boek... Uh, vrouwen komen, ja. ...Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Ja. En dat vond ik wel een geestige ja. vergelijking. Nee, ik uh, kan mij dus uh, veroorloven om een beetje macro te denken. Mm -hmm. En de macro-processen zie ik heel duidelijk in de goede richting gaan. Uh, aan de andere kant zoek ik met mijn stichting die zich met deze onderwerpen bezighoudt, altijd weer een terugkoppeling naar de microwereld. De macrowereld en de microwereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nee. Dus ook weer zo'n zogenaamde zorg. Er een eenheid tussen moeten zijn. Ja, ja. U bent uh, nou, met een heleboel milieudingen bezig. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar uh, een die in het oog springt... is het Wereldwaterforum, heet het, geloof ik. Ja. Uh, voor veel mensen vooral bekend als die club waar Willem-Alexander zich mee bezighoudt. Ja, dat is een reactie die dus iedereen heeft. En dat is wel heel goed, want daarmee betekent het dat hij... ...bijdraagt tot uh, een, een bewustwordingsproces. Ja. Ja. Eigenlijk weet ik ook vooral dat Willem-Alexander ermee te maken heeft. Wat doet het Wereldwaterforum precies? <tus> Het Wereldwaterforum is in, uh, in, uh, opgericht in, uh, in, in 1997 uh, in Marokko. <tieft> uh, wat het Wereldwaterforum be beoogt is uh, om de waterpolymatiek... die uh, in verschillende delen van de wereld uh, ook naar hele kritische grenzen... Aan het groeien is. En niet alleen maar een verwachtingspatroon, maar ook de realiteit van vandaag. Ik bedoel, het feit dat er dus naar schatting tussen de 3 en de 5 miljoen kinderen per jaar doodgaan door gebrek aan toegang tot, uh, tot schoon water. betekent dat we nu al in een hele In derde wereldlanden met name. In, met name in derde wereldlanden in een heel ernstige situatie zitten. Maar uh, projecties naar de toekomst toe tonen aan dat als wij echt geen maatregelen nemen. dat dit soort problematiek zich in allerlei delen van de wereld gaat voordoen. En uh, het, de Wereldwaterforum of de World Water Council... want dat is dus uh, het orgaan dat dat forum organiseert... Yeah. heeft zich als doel gesteld om dit probleem mondiaal uh, aan te gaan pakken... en vervolgens regionaal en lokaal op te gaan lossen. En wat is uw bijdrage daaraan precies? Nou, ik heb in 1998 uh -huh. een artikel geschreven... in een Engels uh, uh, wetenschappelijk tijdschrift van, van Elsevier. Uh -huh. En dat heette uh, Water Today and tomorrow, uh, how to avoid uh, uh, crisis, of how to avoid scarcity. <coughs> dat is een heel lang, lang artikel geweest... omdat ik om, om, een, om een, een reden die ik hier nu niet zal uitleggen... want het is een te lang ingewikkeld verhaal, maar op zichzelf een heel interessant verhaal... op dat water, die waterprolimatief was gekomen vanaf 1995... Mm -hmm. en dat ook in mijn stichting had opgenomen als een onderwerp... waar ze zich mee moesten gaan bezighouden. En uh, de, uh, dat artikel heeft toen zijn weggevonden naar een aantal mensen, onder andere meneer Burgmans van Unilever. Die mij vervolgens een keer opbelde en zei van ik heb dat gelezen. En wij zijn met Unilever bezig om een corporate water policy te ontwikkelen. is dus om precies te zijn de president-directeur van Unilever. Van, van Unilever, ja. ja. Uh, en uh, uh, zou je het interessant vinden om daar met ons over mee te gaan denken. Mm -hmm. En uh, daardoor ben ik eigenlijk op het idee gekomen dat dat bedrijfsleven ook hier weer een ongelofelijke innoverende en belangrijke rol kan spelen, gezien ook hun afhankelijkheid van water... om het waterprobleem mede op te lossen. En uh, dat was toen de Wereldwaterconferentie in maart 2000 werd gehouden... Waar, het congresgebouw. Waar Prins Willem-Alexander ook uh, ja. uh, een groot exponent was. Mm -hmm. Toen is voor het eerst in de geschiedenis van de waterproblematiek het internationale bedrijfsleven uh, daar mee gaan doen aan dat congres. heeft ook een statement afgeleverd wat zij dachten wat ze zou kunnen doen. En mijn stichting heeft dus de taak gehad in dat tijd... om dat proces te coördineren en tot die statement te komen. Dat zijn dus waar toen elf grote bedrijven. Wat doet de stichting <tie> precies eigenlijk verder? Nou, die stichting heeft als doelstelling in zijn te staan... Uh, het bevorderen van het herstellen van de samenhang tussen ecologie, economie oh. en technologie... Technologie, omdat ik nog eenmaal een technoloog ben. Ja. En veel onderdelen van de, van de milieuproblematiek het gevolg zijn van technologie. Maar zoals een Amerikaan wel eens gezegd heeft aan de World Resource Institute. Uh, technology may part, be part of the problem, but it is also part of the solution. Mm. Dus uh, economie, ecologie, technologie. Die drie aspecten weer met elkaar in samenhang te maken. Hoe heet de stichting? De Stichting Ecological Management Foundation. Prachtig. In Amsterdam. Hmm. Uh, water maakt daar dus een uh, onderdeel van uit. Ja, <krijg> er komt nu weer zo'n conferentie aan in Japan. In ja. maart 2003. Ja. En daar zijn we dus ook weer bij betrokken... om, dat, om, dat te, om de inbreng van het bedrijfsleven daar uh, te coördineren. Uh -huh. uh, een van de dingen die je zou kunnen doen is zeewaterontzilten. Ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, uh, het, het blijft een gek idee dat de wereld zo verschrikkelijk veel water heeft... Maar dat alleen niet bruikbaar is omdat dat kleine beetje, namelijk 3% zout erin zit. En er zijn natuurlijk al sinds heug en meug, sinds jaar en dag zijn er technologieën... om dat uh, van het zoutwater zoetwater te maken. Maar ze zijn allemaal heel erg duur. Ze leiden tot uh, hoge kostprijzen en ook zeer veel energieverbruik. Dat althans de traditionele historische methode om het te doen. Maar nu dus de druk groot wordt. En als je nou nagaat dat in... 2025 naar schatting ongeveer 5 miljard mensen wonen in megacities... die voor een groot deel allemaal langs de kusten zitten. Dat natuurlijk voor de hand ligt om de waterproblematiek die daar gaat ontstaan... want er is verschrikkelijk veel water nodig voor al die grote steden... om dat water uit de zee te halen. En dat betekent dus dat je naar een lagere kostprijs moet... en naar minder energieverbruik. En hier opnieuw de, de, de innovatieve krachten van het bedrijfsleven... zijn nu hard bezig om... Dat te bereiken. En ik ben daar zelf ook sinds 1995 bij betrokken bij een onderzoek bij TNO op dat gebied. En uh, ik zie dus, maar heel veel mensen zien dat nog niet, omdat iedereen denkt dat het geen oplossing is. Het is technisch, het zegt technical fix, het is te duur, het kost te veel energie en het is onhanteerbaar voor ontwikkelingslanden. Nou, wij zijn nu bezig, maar niet alleen TNO, maar ook andere. Technologen, technologen in de wereld, om uh, deze problemen op te lossen. En ik denk dat dat het geval zal zijn binnen een jaar of vijf, à tien. Aan de ene kant hebben we heel veel water, heel veel zeeën, maar er zit zout in. Aan de andere kant dreigen er in de derde wereld kinderen massaal te gaan overlijden door dorst. Mm -hmm. We hebben de technische middelen om dat op te nou, lossen. Niet alleen dorst, maar ook geen goede kwaliteit water ja. ja. Of ziekten die daar ja. het gevolg ja. van zijn. Uh, we hebben de technische mogelijkheden om dat op te lossen, maar het is te duur, wordt gezegd. Ja, en dat is het ook wat er nu in Saudi-Arabië en in Kuwait en in Israël gebouwd wordt... is altijd nog te duur. Maar je ziet die kostprijs, om het even heel specifiek te zeggen... dalen van 3,50 dollar 50, 10 jaar geleden, per kubieke meter... tot 50 dollar cent per kubieke meter nu. En we zien het nog verder doorzakken. En de traditionele methodes om zoetwater uh, in de distributienet te, te krijgen... namelijk uit rivieren en uit de grond en dan schoonmaken en zuiveren... En dan, dat is ook ongeveer 50 dollar cent per kubieke meter... Dus die kostprijzen beginnen elkaar te naderen. Wat, wat vijf jaar geleden niemand ooit geloofd en gedacht heeft. Nederlandse bedrijfsleven zou daar een rol in kunnen spelen. Oude een natie, dus waarom zou de zee niet gaan ontstilten? Ja, nou, dat doen ook een groot aantal Nederlandse vooraanstaande bedrijven mee aan dit onderzoek bij TNO. En uw rol daarin is? Nou, ik, ik ben mede-initiator van het onderzoek. En dat loopt nu al een jaar of zes. En we denken dus over twee jaar. Uh, uh, semi-commerciële demonstratieunits uh, in bedrijf te hebben... bij, uh, bij een aantal bedrijven. En uh, mijn rol in dit, in dit geheel is dat ik... Uh, TNO is natuurlijk de uitvoerder. Die andere bedrijven zijn uh, inbrengers van technologie... en van kennis en van markt. Dus ik, ik breng alleen maar in een, een coördinatiepunt... We ja. hebben het eigenlijk uh, in dit gesprek over grote wereldproblemen... die opgelost moeten worden, willen, het, willen we niet op de grote kladderendats uh, afstevenen. Uh, die, die opgelost kunnen worden, u ziet groeiende bereidheid... maar het gaat in een erg langzaam tempo. Ja. Hoe optimistisch of pessimistisch bent u daarover? Ik ben nog steeds helaas van mening dat de mogelijkheid bestaat... dat uh, zeg maar rond 2025, 2030 de problemen zo uit de hand zijn gelopen... dat ze niet meer te beheersen zijn... Dat is dan het zogenaamde overshoot collapse scenario van Meadows. Van Meadows en de <tie> gewomen, ja. Uh, aan de andere kant uh, zie ik dus zo'n ongelooflijke versnelling. Neem dat geval van dat water nu naar oplossingen toe. Met, in, met inbegrip van de technologische inbreng. Dat er, uh, dat er toch wel kansen bestaan dat die overshoot collapse uh, hobbel misschien nog wel komt, maar, maar een klein hobbeltje zal zijn in plaats van een grote hobbel. Ik ben echt gefascineerd door dat water. Komt het omdat hij vroeger in de scheepsbouw zat en denkt van... laat ik nog wat met water doen, dan zit er toch wat continuïteit in mijn nee, leven? Of... Ik, ik weet niet of ik daar tijd voor heb, maar een van de, de, de, de, de, de, van de, de reden waarom ik erop gekomen ben... is dat ik een in, in, in recensie las in de NRC van een boek wat geschreven was door een Amerikaanse astrofysicus. Ik zal even in de laten waar het over ging. Ik vond het onderwerp buitengewoon interessant. Dat kan ik kan het wel even zeggen. The Big Bang Never Happened heet dat het boek. En in dat boek, wat ik nog gelezen heb... staat een hoofdstuk over Théa de Chardin. Die, uh, die theorieën had die eigenlijk min of meer kloppen met wat men nu weet. En toen ben ik die man op gaan zoeken. En toen zei hij later in het gesprek... Uh, ik ben een wetenschapper, ik heb een uitvinding gedaan... voor het ontzouten van zeewater. En uh, u bent blijkbaar uit industrieën weer. Kunt u mij helpen om dit, deze uitvinding, die gepatenteerd is... Op de man, aan de man te brengen? En door dat dus eigenlijk via Shadda, gek genoeg, ben ik op dat water gekomen. En toen ben ik me gaan verdiepen in de waterpolematiek. Want ik vroeg eerst, ja, als dat interessant is... en dan moeten we wat mee doen, dan moet ik eerst weten of, of er überhaupt een probleem is. En toen ben ik me echt rot geschrokken. En sindsdien ben ik een grote aanhanger van de oplossingen op de watersector. Annelij Ticker, hartelijk bedankt voor uw komst. Mooi leven. U. tussen de admiraals en de topindustrieën... De ministers van Defensie, Taoisten, tempels... Ja, en was het nieuws toen niet begonnen, dan was Max van Wezel waarschijnlijk nog wel even doorgegaan. U hoorde hem in gesprek met Alert Sticker in een aflevering van Uit het Nieuws, een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in 2002. Alert Sticker vierde gisteren zijn 83ste verjaardag. Dit is Radio 1, u luistert naar Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via onze site... dat adres is nachtvluchten.fm. U kunt daar ook wanneer u uw pennenvruchten wilt delen... met andere luisteraars een bericht achterlaten in het gastenboek. Op diezelfde site staat ook onze wekelijkse programmering... En die kunt u overigens ook terugvinden op teletextpagina 331. En terugluisteren kan ook weer via de site nachtvluchten.fm. Heeft u geen computer? Dat is best mogelijk. Dan kunt u ons schrijvend bereiken via postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. Goed, het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten in het volgende uur. De amabele en altijd goed op de hoogte collega Gerard Klaassen. En hij verkeert in het bijzondere gezelschap van Milou Frenken. Heel graag tot zometeen.